Kees Groot met het NOS Journaal. De Noorse premier Stoltenberg na gesprekken met nabestaanden van de schietpartij op een eiland bij Oslo. Daarbij vielen gisteren zeker 84 doden. De premier sprak, net als de Noorse koning en koningin, met nabestaanden in een hotel op het vasteland. Na afloop zei Stoltenberg op een persconferentie dat Noorwegen samen met buitenlandse inlichtingendiensten onderzoek doet naar de aanslagen. Bij het hotel dat door de premier en de koning werd bezocht heeft de politie een jongen van 17 opgepakt die een mes bij zich had. Volgens de jongen is hij lid van de jongere afdeling van de Sociaal-Democratische Partij van Stoltenberg. Hij had een mes bij zich omdat hij zich onveilig voelde. In een opvangcentrum voor nabestaanden en overlevenden zijn tientallen ouders die nog niet weten hoe het met hun kind is. De politie is intussen op zoek naar een mogelijke tweede dader van de schietpartij. Op welke manier die betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op het eiland is niet duidelijk. In Peking is de door China meest gezochte crimineel aangekomen, Lai Changxing. Hij wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie in de jaren negentig. Hij zou voor miljarden dollars hebben gesmokkeld. Daarbij zou zijn organisatie tientallen ambtenaren hebben omgekocht. Chang Xing was twaalf jaar op de vlucht en woonde in Canada. Afgelopen dinsdag besloot een Canadese rechter dat hij aan China uitgeleverd mocht worden. Volgens Chang Xing zijn de Chinese beschuldigingen politiek gemotiveerd en zal hij worden gemarteld of worden geëxecuteerd. China heeft aan Canada beloofd dat Chang Xing niet de doodstraf zal krijgen.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 van collega <laughs> Albert Joffels. Altijd als het eerste plaatje hè, na het nieuws. Dus, nou, dat ging best goed, Albert-Jan. Ja, ik moest er één knopje indrukken. Ja, nee, goed. maar nee, dat uh, lukte heel erg goed. Ondertussen heb ik even voor een lekker bakje koffie uh, gezorgd. Uiteraard ook voor Lex van de ori. Is je lekker, Lex? Ja is heerlijk. Heerlijk, hè? Ja, dat bedoel ik ook. En ja, die blijft ook binnen vanmiddag. <laughs> ja, de, ja. Die, die komt de studio niet meer uit, hoor. Dus <laughs> gelijk heeft hij wat... Uh... Ja, het weer beloft niet veel goed te worden. We horen de Buona Vista Social Club. ZFM Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na drie uur. Het tweede uur met daarin het volgende. Uiteraard om half vier de evenementenagenda. En het volgende uur rond de klok van een kwart voor vijf het gedicht van de week. We gaan dit uur natuurlijk u uitgebreid bijpraten over het op handen zijnde Tropicana Festival vanavond. En wat er zo al allemaal. En welke podia en wie op welke podia's te zien zijn. Eh. Uh,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 om uh, kwart voor vijftig gedicht van de week. Waar gaat hij deze week over? Over de kermis. De kermis? Oh ja, die is weer begonnen gisteren. Ja, heel goed. Helemaal goed. Met vanavond een spectaculair vuurwerk. Ja, Dat allemaal hier is al voor. Dus uh, ja, houd de radio aan. Of zie je het hey, mooie wat je allemaal nog kan gaan doen de komende dagen? doen we in de agenda van half vier? We hebben eerst de Shakira. Hier is La Tortura. Ik pido que todos los días je fiesta, hier staan. Vuur, ik heb je pijn, ik We Ja, we maken ons klaar voor het Salsa Festival, Tropicana Festival van vanavond. Gezelligheid in het centrum van Zandvoort. Een stemming voor vanavond uh, over het jammer deze muziek. <laughs> Zie je het al voor je, hè? De schaars geklede dames en zo.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 We hebben een Aangesproken laat het weer zich wel een klein beetje beïnvloeden door onze muziek, maar vandaag wordt het uh, absoluut niet, Albert-Jan. We kunnen salsa-klanken draaien wat we willen, maar de regen gaat toch wel zijn eigen gang. Ja, nee, Lex van het... Door, had het even na drie uur, ja, dan begint het te regenen. En zoals altijd heeft hij weer gelijk. Da daar, uh, daar was het weer. Daarom zit hij <laughs> ook nog, hè? <laughs> ja, ja nee, die blijft nog even een paar uurtjes zitten in de studio, denk ik. Toch, Lex? Ja, klaar, ja heel verstandig. wat vragen doe het maar.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 die Schlek. Dus uh, het venijn zal hem in de staart zitten. Wie hem gaat winnen maakt eigenlijk niet zozeer uit. Maar deze drie gaan het toch uh, onder elkaar uitmaken. En als de deskundige moet geloven zal Carl Evans uh, de, het geel uh, weer terug veroveren en het geel naar Parijs brengen. Maar goed. Je ziet dan geloven. Laten we uh, de, hoe noem je dat, niet schieten voordat de koel gevangen is. Of ja, zoiets. Zoiets. zoiets. zoiets. Dus uh, nee, we zijn volop bezig en we gaan het voor u volgen. Zo dadelijk naar het volgende plaatje. De evenementagenda bij CFM.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 Helemaal het einde bent vind ik een slecht begin Je bent mijn aller allerliefste Vind ik zo slijmerige zin Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Er is maar één Hé manier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 Ook een zondagmorgen tussen 10 en 12 Dan hebben we deze heren druk De heren van de Jazzpolitie ZFM Voor Zandvoort en de regio Ja dan moet CFM ZFM Jazz natuurlijk goed in de gaten houden hè? Heel goed hey, Ja, ja kijk, nee, Ik begrijp je bruggetje, ik. bruggetje, ik begrijp die bruggetje. Hey, Het is 7.30 uur, zullen we even met de agenda doen -Jan? Gaan we doen Nou, De vakanties zijn begonnen en de kermis is open Want gisteren is de kermis op het Badhuisplaan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 te verkrijgen. Die kunt u trouwens gratis krijgen. Goed, uh, dus de kermis is uh, los. Uh, nou, we hebben het al gehad over het grote feest dat vanavond uh, op het programma staat. Vanaf 7 uur natuurlijk Tropicana. Vandaag en morgen uh, activiteiten in de muziekpaviljoen uh, in, op het Raadhuisplein. Vandaag Mark Gionello, een zanger die van Elvis tot Pavarotti zingt. Dat zou tot 4 uur duren. En morgen de Rocky Show, onvervalste salsa band workshop, merengue of salsa en een limbo show. En dat is ook morgen van half 2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 10 november al hier in Zandvoort. Maar eerst gaan we vanavond salsa dansen, Albert-Jan. Wij, wij zijn er klaar voor. Laat ze maar komen, hè, gewoon. Ik kijk me al uit. Ja, al. ja, ja. ja. ja, ja. Je oogjes zijn dicht, hoor, volgens mij straks. Maar goed, dat is weer wat anders. Ja, dansen kunnen we genoeg uh, vanavond Albert jong. Tijdens het uh, Tropicana Festival in het centrum. Het begint allemaal om 8 uur vanavond. 7 uur. Ja, en om 7 uur hebben we een hele leuke band die uh, door de straten heen struint. En dat, uh, daar verheug ik me eigenlijk nu al. Ja, in zo lekker uh, van die trommelmuziek, daar hou ik van. Daar kan je me wakker voor maken, echt waar. Goed, en, waar kan je me nog meer wakker voor maken? Nou ja, voor uh, een uh, goede, goede oplossing voor de sigarettenpeuken. Oh ja. Want dat is uh, afgelopen donderdag, daar hebben we namelijk de gemeente Zandvoort.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 Cuando se marea Dolores, cuando se quema el damore, cuando se hincha la suela, cuando se hincha todo Op het Radio hoorde je de nieuwe single van Carol Emerald. Wederom een hit hier in Nederland. En die heet Riviera Live. Inmiddels, uh, nou, 10 minuten voor 4 uur geweest. We hebben weer wat informatie voor je. Ja, want uh, het, het, het, het grondstel van de geruchten en uh, in de wandelgangen en dergelijke. Komt die Olympia's Tour nou wel naar Nederland of niet naar Zandvoort? Dat moet ik zeggen. Jawel toch? Ja, want Olympiastour de Olympia's Tour komt wel naar Zandvoort. In 2012 komt de grootste amateurkoers van Nederland definitief naar Zandvoort. En. Uh,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 Ja, toch? Ja, wij zitten natuurlijk al geheid op het Gasthuisplein en moeten daar vandaaruit verslag doen. Maar wij zullen zeker als CFM daarbij aanwezig zijn. Uiteraard, bij zo'n groot evenement, daar is CFM bij aanwezig. We gaan op net nieuws en weer van 4 uur en we gaan ons opmaken voor het Tropicaanen Festival van vanavond. We hebben de zin in met allen die regen, dat kon ons helemaal niks schelen. We gaan er gewoon een mooi feestje van maken.